1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. De politiek heeft niet genoeg greep op de inlichtingendiensten in Nederland. Of plasterk er vandaag over weten we vanmiddag of vanavond laat, pas of wellicht vannacht. Maar dat de politiek er iets mee moet, vindt AIVD-deskundige Constant Heijzen al langer. Nu het Nationaal met Jan van der Putten. De politie gaat ervan uit dat oud-minister Borst op een niet-natuurlijke manier is overleden. Mogelijk is ze omgekomen door een ongeval of mogelijk een misdrijf. Het stoffelijk overschot van Borst is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag gebracht. Wij willen uiteraard ook duidelijkheid, uiteraard ook de familie en vele anderen. Dus dat betekent dat we dit uitgebreid in onderzoek hebben. Uh, Forensisch Opsporing is daar nog bezig uh, met sporen. En vanmiddag zal inderdaad een sectie... Worden en hopelijk komen daar dus meer vragen op de antwoorden die wij hebben. Borst werd gisteravond gevonden in de garage van haar huis in Bildhoven. In Den Haag demonstreren duizenden mensen tegen de kabinetsplannen rond de sociale werkplaatsen. Staatssecretaris Kleinsma wil de bijstand, de sociale werkvoorziening en de waaiong samenvoegen in één participatiewet. Die hervorming gaat gepaard met een bezuiniging. Het is de bedoeling dat mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk werken in reguliere banen. De vakbonden Afakabo, FNV en CNV Publieke Zaak zijn bang dat veel mensen hun baan kwijtraken. En ze vinden dat het vangnet van de sociale werkplaatsen moet blijven. Afakabo-voorzitter Van Brenk zei in Den Haag dat Kleinsma de sociale werkplaatsen laat vallen. Ze raken um, straks hun werk kwijt. Um, zij worden voor de rest van hun leven bevroren in inkomen... En ook nog zullen ze straks een slecht pensioen krijgen. Kleinsma benadrukte dat mensen die nu in een sociale werkplaats werken, hun oude rechten houden. In Californië is filmster Shirley Temple overleden. In de jaren 30 en 40 speelde ze als klein kind in tientallen films, zoals The Little Princess en Fort Apache met John Wayne en Henry Fonda. In 2006 kreeg ze voor haar rollen de Screen Actors Guild Oeuvre Award. Ik heb één advies voor who die to.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 De openbaar aanklager in Duisburg gaat mensen aanklagen... voor het drama bij het Dancefeest Love Parade in 2010. Wie het zijn en hoe de aanklacht luidt, wordt morgen bekendgemaakt. Op het Dancefeest brak paniek uit bij een tunnel... waar een mensenmassa stond om het festivalterrein op te komen. De feestvierders kwamen in het gedrang. 21 mensen kwamen om het leven. Meer dan 500 mensen raakten gewond. In Nijmegen zijn zes bouwvakkers aangevallen door een man met een kapmes of een zwaard. Hij zei dat hij een potje met hem wilde voetballen. Hij werd weggestuurd, maar even later kwam hij gewapend terug, zegt de politie. Nou, de situatie uh, leek dermate dreigend te worden dat de bouwvakkers uh, zichzelf in veiligheid wilden brengen door uh, de deuren van het pand waar ze aan het werk waren af te sluiten. Daar is kennelijk nog een paar keer op geslagen... gezien de sporen die we daar aan hebben getroffen. Na een achtervolging hield de Nijmeegse politie de man aan. Hij was waarschijnlijk onder invloed van drank of drugs. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek... onderzocht hoeveel stellen er op de werkvloer zijn. Dat zijn er bijna 150.000. Het merendeel van de stellen werkt in de landbouw... of in de financiële dienstverlening. Volgens het CBS is het logisch dat de meeste relaties ontstaan op werkvloeren... waar volgens een vast rooster wordt gewerkt. En verder is het belangrijk dat er op de werkplek... evenveel mannen als vrouwen werken. Dat de cijfers vlak voor Valentijnsdag naar buiten komen... is volgens het CBS puur toeval. In Sochi zijn de Nederlandse snowboarders Dolf van der Wal en Dimi de Jong uitgeschakeld op de halfpipe. Het ging al mis in de eerste run. Zowel van der Wal als de Jong kwam ten val. In de tweede run bleven van der Wal en de Jong wel op de been. Maar het was voor de snowboarders niet voldoende voor een plaats bij de eerste negen. Dan is weer nog van het westen uit bewolking en regen. Het wordt 7 of 8 graden en het gaat stevig waaien. Morgen hetzelfde weer. In de ochtend wat zon. Tegen de avond regen en veel wind. John Bakker, nog altijd problemen bij de Velse tunnel? Nee, problemen bij de Velse tunnel die zijn, eh, die zijn opgelost. De tunnel is weer helemaal vrij. Het verkeer kan daar weer alle kanten op rijden. Maar wel problemen op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. Daar staat 7 kilometer file na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1. Constant Heijse, u bent expert op het gebied van militaire inlichtingen. U werkt bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme-studies. En zometeen gaat u ophelderen hoe het zit met de IVD, de MIVD, de NSO... en wat nog allemaal meer en wat de politiek dan, dan weer mee moet. Kijkt u ook met spanning uit naar het betoog van Plasterk vandaag in de Tweede Kamer? Ja, ik ben erg benieuwd. Ja, Omdat u denkt, wat gaat u zeggen? Zal hij zich eruit redden? Uh, nou ja, het politieke verhaal vind ik één kant... maar ook het inhoudelijke debat over inlichting en veiligheid... vind ik misschien nog wel interessanter. We hebben het zo meteen over. En veel sport natuurlijk uit Sochi. Dit uur de 500 meter voor vrouwen met Margot Boer, Marit Leenstra... Lotte van Beek en Laurien van Riesen. De nieuws -BV. Met Felix Mörders en Willemijn Veenhoven. Minister Hennis en minister Plasterk moeten zich straks verantwoorden in de Tweede Kamer. Plasterk heeft verkeerde informatie gegeven over het onderscheppen van telefoonverkeer. De ministers hebben gisteren een brief aan de Kamer gestuurd... met daar een antwoord op tientallen vragen van Kamerleden. De ene bron zegt 64, de andere zegt 80 vragen. Wat is het belangrijkste antwoord dat de ministers gisteren... in die brief van 16 kantjes hebben gegeven? Um... Ik denk uh, het belangrijkste, uh, dat, dat zullen we later ook nog wel bespreken... is dat, er, um, dat minister Plassek op 22 november al wist uh, van zijn collega... wat die 1,8 miljoen meter gegevens waren. Dat is politiek gezien misschien het meest uh, interessante. Inhoudelijk gezien vond ik het meest interessant... dat de vraag, uh, vraag 46 over uh, waren dit unieke gesprekken of communicatievormen? Ja, ja. Ja, waarmee dus nu is opgehelderd toch dat het 1,8 miljoen gesprekken waren. En niet... Het precieze aantal, dat blijft een beetje duister... maar de gedachte dat je misschien wel tientallen metagevens ja. per uniek telefoontje zou hebben... dat dat hierin zat, dat is daarmee onklaar. Want ik zag mij. u nog bij Buitenhof zondag en daar werd de vraag gesteld... het kan dus ook gaan om maar honderd gesprekken, maar dat is dus niet zo. Het zijn wel echt... In dit specifieke geval niet. Nee. Of Ho dat in zijn algemeenheid geldt, daar zouden we over moeten maar worden dan voor zouden geleid, ze... maar. Uh, 1,8 miljoen mensen hebben afgeluisterd in Afghanistan, Irak, uh, in, in Mali... in alle conflictgebieden van de wereld dus in Syrië. Uh, nou ja, uh, 1,8 miljoen mensen lijkt mand, me weer... hè? Uh, ja, dat, maar dat lijkt me weer een beetje groot. 1,8 miljoen unieke gesprekken. Ja. Als je nagaat hoeveel telefoontjes er niet worden opgenomen... naar de voicemail doorgaan, uh, hoeveel telefoons mensen hebben. Dus, dus het uh, aantal mensen daar, waar het om gaat zal sowieso wel weer lager liggen. Maar de, de, dit had de MIVD gesuggereerd. Hè? Van ja, het zijn, zijn er misschien wel veel minder. Dus dat klopt dus niet. Hebben ze dat dan bewust, dat verhaal, de wereld in gebracht? Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, ik, ik bedoel, op zichzelf is het, is het een logische gedachte... dat je zegt, die metagegevens, je verzamelt er heel veel... over unieke telefoontjes of uh, die je aan personen gaat koppelen. Dus, mm. dus die gedachte is op zichzelf niet onjuist. Hiervan is nu gezegd, dit zijn unieke gespreksmomenten ja. of vormen. Okay. Nog even die 22 november, want die is er ook cruciaal... straks in het Kamerdebat. Plasterk en Hennis waren toen al op de hoogte van de ware toedracht. Maar die hielden zij in het belang van de staat geheim wat zou het belang van de staat kunnen zijn? Dat, daar gissen wij als buitenstaander naar. Um, maar ik, ik denk uh, dat ze gedacht zullen hebben... Um, die tijd was de besluitvorming over Mali ook aan de gang. Dat is ook mm -hmm. al uh, elders wel eens gezegd. Um, als je dan hier heel erg de aandacht op gaat vestigen... zou die, dat besluitvormingsproces wel eens in het geding kunnen komen. Ja, oké. Okay. En even afgezien daarvan uh, is het gewoon een handig trucje... om er onderuit te komen, toch? Nou ja, kijk, heel veel van dat soort dingen moet je ook wel geheim houden. Het, is, het, is, het lijkt me niet goed als ze vertellen uh, in het kader van de Hofstadgroep... een paar jaar geleden, uh, op, op, op hoeveel mensen je telefoontaps hebt. Hè. Dat soort gegevens die wil je niet zomaar delen. Omdat je daarmee je tegenstanders in de kaart speelt. Dus er is natuurlijk op een heleboel front wel wat over te zeggen. Dit is wel een heel politieke situatie geweest. Goed, de ANVD, MIVD, NSO enzovoort. Roelof dacht, ik begrijp er niks meer van... <laughs> Nou, ik hallo. zet het voor jullie even op een rijtje Ik heb en er een quiz van ja. gemaakt. Ja, het is een weerwar aan veiligheidsdiensten binnen en buitenland. Ik heb een veiligheidsdienst quizje gemaakt. We spelen vandaag per seconde wijzer. We spelen een eerste ronde inlichtingendiensten met Constant Heijzen. Welkom. Goed geoefend. Ja, de hele dag. Ik, ik ga een geheime dienst omschrijven. En u noemt die Nederlandse dan wel buitenlandse dienst. Okay. Klaar voor? Gaan we. Opvolger van de BVD, gevestigd in spionnenhoofdstad de Zoetermeers. De Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Nog goed. De enige burgerlijke geheime dienst van België. Uh, staatsveiligheid. Dienst voor de veiligheid van de staat is goed. Valt onder het Ministerie van Defensie. Hoofdkantoor in de Frederik Kazerne in Den Haag. De militaire inlichting en veiligheidsdienst. Britse inlichtingendienst die elke maand het salaris van James Bond overmaakt. De Secret Intelligence Service of MI6. MI6, helemaal goed. Opgericht door President Truman, doet zo nodig ook aan ontcijferen van informatie via crypto-analyse. De National Security Agency. En luistert radio- en satellietcommunicatie af vanuit Eibergen en Buren. De Nationale Sigidorganisatie. Oh, en dan de laatste, als die goed is. Echt een held. Volledige naam van de Israëlische Geheime Dienst Mossad. Oeh, daar moet ik passen. Doe ze een poging? Geen idee. Ha -ha, nee. Mossad le modin uletafki dim Maar toch? Wat ja, wil je dan? Dat ja, be Dat betekent Geheime Dienst. Hebreeuws heeft ja. heel veel ja, letters ja. nodig om. Uh... Ja, ja. Ja. Ja. Goed gespeeld. Nou. Die kan je in je zak steken. Um, al deze inlichtingendiensten bij elkaar. Nou goed, behalve dan even, uh, we houden het even bij de Nederlandse. Vindt u dat, dat de politiek genoeg greep heeft op al die inlichtingdiensten? Um, ik, ik denk dat ze de mogelijkheden er wel voor hebben. Het grote vraagstuk is altijd hoe worden die mogelijkheden benut? He, ja. dus, uh, de, de, je hebt politieke controle maar ook politieke sturing uh, dus het is de vraag wat willen um, kabinetsleden precies met die inlichtingen en hoe dichtbij of ver af moeten die diensten maar je uh, bedoelt staan? de mogelijkheden zijn er, er zijn die, ik ga de afkorting niet noemen dan zeg ik hem weer verkeerd maar is dat controlemechanisme die toezicht moet houden op de ivd en de mivd de cd ctivd dat, dat is de, de externe commissie ja en je hebt de uh, commissie stiekem de commissie ja. voor Inlichting veiligheidsdiensten. Uh, en heb dus, je, dus nog je hebt een, commissie, een heel e e geloof ik? je hebt ook nog, maar dat is een soort ambtelijk overleg, de, het uh, Comité Verenigde Inlichting Nieuws in Nederland. Dus je hebt intern en extern allerlei gremia die zich met dat werk uh, bemoeien. Dus maar, de, dus de structuur ja, die ligt er. Precies, de structuur ligt er, ze bemoeien zich ermee, maar niet op een goede manier. N nou ja, ik denk dat ook als je ziet uh, wat de reacties van Kamerleden in het algemeen zijn, dat de politieke aandacht voor dit thema uh, tamelijk beperkt is. Uh, er zal een kleine club ingewijden zijn... die zich daar echt actief aan bemoeit. Uh, en die zal er ook grip op hebben. Noemt maar, u ze één persoon? Nou, nee, ja, dat zou ik niet zo gauw... Dat zou, kijk, de, de ministers die moeten dit weten. Uh, de ambtelijke top moet, dit ook, moet, moet ook weten wat er... Ja, wat er maar bij de Kamer heeft die... u het over. Hè? Dus, uh, de, uh, welke Kamerleden zijn nou echt uh, gespecificeerd in dit, in dit onderwerp? Die hier wat meer... Uh, Ronald van Raak roept hier ja? wat vaker uh, wat over. Maar ik heb... Ik heb uh, in het, mijn proefstestonderzoek gaat over het verleden. En daar zie je dat sommige kamerleden uh, op een veel structurelere basis, zowel voor als achter de schermen, zich hiermee bemoeiden. Maar de mogelijkheden zijn er dus, maar het is gewoon slecht geregeld. Nou, het, het ligt eraan hoeveel interesse hier, heb je hebt hierin. Hè? Uh, voor kamerleden zit er natuurlijk ook altijd de vraag in, kan ik hiermee scoren, is dit electoraal interessant? Nou ja, als dat niet maar zo hebben is, dan de kamerleden gewoon te weinig kennis en ligt het daar dan aan? Dat het, dat het fout gaat? Ik, ik denk dat ze, dat ze vaker die rapporten van de CTIVD. ze zijn heel juridisch van aard, maar die zou je vaker kunnen lezen. En ik denk dat, dat je dan andere type vragen stelt... ook die, die 64 of 80 vragen die vandaag aan bod moeten komen. Uh, een boel daarvan had je al kunnen beantwoorden... als je die rapporten leest die openbaar zijn. Maar de, is het niet het probleem dat de manier... waarop de inlichtingendiensten werken... en de, de inlichtingen die worden opgelegd... Uh, uh, onderschept. Dat is zo enorm veranderd de afgelopen jaren. Het is natuurlijk allemaal digitaal geworden. Ja, ze, ze hebben dat niet bij kunnen benen? Nee, uh, maar met kamervragen kun je daar wel uh, meer over te weten komen. Als, ik, ik zie dat in de jaarverslagen van de AIVD en de MVD al een aantal jaar staat. Wij werken met grote datastromen. Wij investeren in een ICT-infrastructuur uh, die, die toegespitst is op een praktijk waarin alles wat wij doen digitaal is, zo'n beetje. Nou, als je dat leest, dan kun je toch vragen van. Uh, wat, wat zijn de implicaties daarvan Zonder dat de minister daarover staatsgeheim hoeft te delen. Maar uh, je kunt natuurlijk wel vragen, van, is dat de praktijk? Waar is dat goed voor? Kunt u daar niet buiten? Is dit echt noodzakelijk? Nou, dat, dat soort vragen kun je maar stellen. Maar een paar mensen in de Kamer zouden toch een beetje op de hoogte moeten zijn. Want die zitten in de commissie stiekem. Dat zijn de fractievoorzitters en die worden op de hoogte gebracht... van allerlei operaties aan de kant van de inlichtingendiensten. Dat klopt. Uh, zij worden vertrouwelijk gebriefd... of vertrouwelijk op de hoogte gebracht over um, inlichting aangelegenheden. Dus daar kunnen operationele zaken aan bod komen... Um, wij weten niet uh, precies wat daar besproken wordt. Zij, zij schrijven wel jaarverslagen over dat wat ze in grote lijnen besproken hebben... in de commissie afgelopen jaar. Um, maar of daar die 1,8 miljoen besproken is, weten we niet. Dat, dat zijn staatsgeheimen. Nou zei u in het begin van... ik hoop dat het debat niet alleen maar gaat over Plasterk en over zijn positie... maar over nog wat meer, namelijk over het nut van, van dit systeem. Ja, ik denk dat, uh, dat we dankzij die onthullingen ook van Edward Snowden zien... hoe digitaal die praktijk geworden is. Dat daar een heleboel dilemma's voor die diensten ook liggen... maar ook mogelijkheden. Um, over het geheel genomen, als die metagegevens... een heel belangrijk deel gaan uitmaken van het werk van die diensten dan moet je discussiëren over... dat is een bijzonder inlichtingenmiddel. Hoe wegen we privacy bijvoorbeeld daartegen af? Dus, dus dat debat daarover, dit middel in deze praktijk... Uh, het zou mij uh, goed lijken als daarover gesproken wordt. Ja, het debat komt er natuurlijk niet vandaag. Want het gaat over de hoofden van Hennis en, en, en Plasterk. Daar gaat het over. Maar het gaat niet over de inhoud, denk ik. Nou ja, in die, in die 64 of 80 Kamervragen... staan er ook een heleboel over de modus operandi. Daar, daar moeten ministers natuurlijk een beetje voorzichtig zijn. Uh, maar daar heb je een aanknopingspunt. En als het niet vandaag is... dan Misschien 7 maart, dan komen er nog wat rapporten. Uh, het rapport Dessens komt dan ter sprake. Uh, dus misschien dan. Jurjen Van den Bergen ook aan tafel. Zo meteen uh, hebben we het over um, het vragenuurtje met onze heren van OO Den Haag. Je bent oud spindokter, je weet alles van de politiek. Je zit al een beetje zo van te schudden van nee, daar gaan ze het echt niet over hebben. Nou, ik ben in deze team Felix, helaas. Um, ik, ik hoop heel erg dat uh, het debat wat jij wilt, dat dat nog komt... Uh, maar, het debat maar, over de inhoud, over uh, het systeem. Exact. Maar, maar, uh, maar wat er uh, vandaag gaat gebeuren... en dat, dat zie je echt al dagenlang... is dat de concentratie steeds meer gaat zitten... Uh, of dat de aandacht steeds meer gaat zitten op de persoon... Uh, wordt het hennis en, uh, hennis en plastic samen? Wordt het plastic alleen? Gaat die vallen? Uh, kan hij het redden? En uh, wat je vaak in zo'n debat ziet... is dat dan uh, het helemaal teruggebracht wordt tot één dingetje. Van Is dit nou de smoking gun die we hebben? Uh, en dat zit zo ver af van het fundamentele debat... wat we echt moeten voeren. Uh, dat ik hoop dat we daar nog een aparte, uh, aparte aanleiding voor vinden. Maar het is eigenlijk de handvraag. Wat zou het nut kunnen zijn van het verzamelen van al die gegevens? Ja, dat lijkt me ook heel goed uitlegbaar voor een minister. Dat is er echt. Dus, uh, dus daar zou het over kunnen gaan. Maar ik ben het, ik ben het met je eens dat, dat het zal hier om het politieke vraagstuk. Hè? In, die, in die vraagstelling zie je ook het schandaal, het spionageschandaal. Ja, als je in dat soort termen hierover spreekt, dan kom je niet veel verder. Constant Hijzer, blijf zitten en neem nog een broodje. Radio 1. De Nieuws-PV. Over een half uur begint het soortje de 500 meter schaatsen bij de vrouwen. Titelverdedigster Shanghua Lee uit Korea is misschien wel de grootste ster die het schaatsen kent. Waar Sven Kramer meestal wel te pooien is voor een interview, slaat Lee die categorisch af. Ze kan in Zuid-Korea niet normaal over straat, namelijk. En ze is dé favoriete voor het goud, zoals gezegd. Een bijdrage van NOS-verslaggever Stefan Dalebout. She's on the TV. She has a commercial on TV for cars. When we're walking through the airport, people don't recognize Mote Baum or Soon Hoon. They recognize Song Um There's a really popular figure skater there that's kind of the queen of, of Korea. And I'd say Song hwa right now is, is on par is level to that. She's, she's absolutely huge in, in Korea. Een reclamespotje voor auto's. Sangwa Lee schittert erin. De winnares van Olympisch goud in Vancouver kan in Zuid-Korea niet meer over straat. Haar coach Kevin Crockett, een Canadees, liep met Sangwa Lee en de twee andere schaatsers Jong-Hoon Lee en Tai Mo over het vliegveld. Mensen keken niet om naar de laatste twee, maar doken allemaal op Sangwa Lee. Maar Lee is voor velen ook een mysterie. Ze weigert doorgaans voor de microfoon te verschijnen. Ze she is heel humble. Ze wil niet over hoe goed ze is. Ze is really ze is een heel really unieke athleer. Als ik een athlete, I mean, when I was, wilde ik over mezelf praten. Maar ze is niet zoals dit. Lee is af en toe wel op de Koreaanse tv te zien. In dit programma over de drie Koreaanse schaatsmusketeers wordt ze aanbeden. 500 er, ze heeft geen gelijkwaardige tegenstander, zegt de presentator. En daar heeft hij wel een punt. Van de laatste 16 wereldpekenwedstrijden die ze reed over 500 meter... won Lee er 15. Ze is heel professional. She's heel serious. Uh, ze heeft wel degelijk veel lol in het schaatsen... maar mensen zien het niet omdat ze op het ijs maar met één ding bezig is. Ik kan goed met haar werken, zegt Crockett. Ik sta nooit voor verrassingen met haar. Ik vind haar heel easy om te werken. Er zijn nooit verrassingen met haar. Ze is op het ijs, op tijd, doet alles wat ik vraag is um, so she, well. Ik ben afgevallen na de vorige Olympische Spelen, legde Lee in het tv-programma uit. Mijn spierkracht is verbeterd en doordat ik nog lichter ben, ben ik nog sneller geworden. Even later haakt de mannelijke presentator daarop in. Hij maakt met zijn handen een hartjesgebaar en zegt: "Misschien wil ze als vrouw niks over haar maten te horen, maar Sangwa, het Mama, maakt me niks uit hoe dik je benen zijn. benen zijn. Ik hou zoveel van jou." Ja. Ja. I love you so much. Oh, oh, so Na haar wereldrecord in november 36-36 reed ze toen. Is de druk op Lee alleen nog maar groter geworden. Ze is een popster. Ze kan niet meer over straat. Maar dat is volgens Crockett alleen maar goed. Als je zo beroemd bent, kom je niet naar de spelen voor een vierde plaats. She, she really is a star. I mean, she's no different than like a, a K-pop music star. It's the same type of energy when people see her, people they look shocked when they've seen her. So um, yeah, she's living that life right now, and I think with that comes a lot of expectations. If, she, if you're that famous, you don't want to come forth at the Olympics. Oh. Zoals ja. jullie een piek de boetje op ook al goed. Ik zou het ook van de nieuwsbereven hoor ik net en van jou. In het bijzonder, Willemijn. Het ik een, het, ja. een schets van uh, wat uh, Shanghua Li allemaal doet, uh, wat ze niet moet doen en wat ze vanmiddag gaat doen waarschijnlijk. Goud winnen op de 500 meter bij de dames. Een portret van Steven Dalebout. Rufus Wayne Wright. Op zijn veertiende kwam hij erachter dat hij homo was. En daar werd hij angstig van en depressief. En dat hoor je vaak terug in zijn nummers. Dan gaat het vaak over homoseksualiteit. seksualiteit. Of het in dit nummer zit weet ik niet, dus ik zou gewoon goed luisteren. Me en Lisa. Me and, Liza, Liza and I. Famous till the day that we die. Mama made it. I so want to try Happy that we're now such good friends Looking forward, forward to seeing En Liza is Liza Menelli. Mocht je hem willen zien, dat kan 10 maart, dan is hij in Amsterdam in Carré. Riversway Markt. Oh oh Den Haag. Iedere dinsdag duiken we in onze politieke rubriek in het fenomeen kamervragen. En dat doen we met de politieke watchers, zoals we ze noemen. Siebert van Linden en Jurjen van den Berg. Heren, deze week zijn er in totaal 49 kamervragen gesteld. Wie is de nummer 1? Wie heeft de meeste vragen ingediend? We hebben zes winnaars vandaag. Allemaal met drie. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, geen winnaars deze week. Uh, uh, dat zijn er drie van de SP. Sharon uh, Gesthuizen, Paulus Janssen en Nine Kooijman. Het is elke week hetzelfde. Precies. Het Twee van de Partij van de Arbeid. Meili Vos, die we al eerder langs kwam komen... Ja. Toen aan Kuzu. Uh, en van de PVV is het uh, Joram van Klaveren. Ja, want even voor de duidelijkheid. Die 64 of 80, hoeveel, hoeveel vragen waren het aan minister Plasterk. Dat zijn niet uh, Kamervragen. Nee, dat zijn, dat zijn wel vragen, maar, maar geen Kamervragen. Source, ja. Dat is een uh, schriftelijke voorbereiding van een debat. En daar zijn inderdaad 64 vragen gesteld. Er is overigens wel één Kamervraag. Die daarmee in uh, verband staat, die vonden we wel grappig deze week. Die gaat over Buren. Mm -hmm. Er staat een uh, molen. En in Buren uh, staan ook de satellietschotels uh, met, waar die al die signalen op worden opgevangen. Ja. En dat is wel grappig. Dat uh, merk je dan dat uh, gaan allerlei journalisten natuurlijk naar Buren. Gaan daar interviewen en de, ja, de bewoners daar maken zich druk om eh, het behoud van een oude monument, de molen, dan om de satelliet. Met die molen worden ook signalen opgevangen? Nee, natuurlijk niet. Maar eh, een Vandaag maakt een reportage over. En eh, nou, je ziet het eh, gelijk direct terugkomen. Vier Kamerleden gaan dan direct eh, kamervragen stellen... Ja, over de molen in Buren ja. Noem ze. <lacht> uh, ja, dat waren uh, Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en de Rauwe. VVD, uh, PvdA en CDA. Nou hebben we deze week geen absolute winnaar in de kamervragenrubriek. rubriek Zes Kamerleden staan bovenaan, drie SP's, twee PvdA's. Tot zover nog uh, niks verrassend, zoals al eerder geconstateerd. Maar ook een PVV'er, Joram van Klaveren. Is hij zo'n kamervragenkanon, Zie we het? Uh, zeker, hij staat er eigenlijk altijd wel uh, tussen. En Joram van Klaveren zit bij de PVV's. Een van de twee islamwoordvoerders in de partij. En Dat is vrij bijzonder, want eigenlijk, uh, naast Wilders mogen niet zo heel veel mensen zich daarover uh, uitlaten. Hij heeft daar eigenlijk altijd uh, vragen over. Um, en je ziet hem ook heel vaak als mede-indiener. Waardoor ik soms het idee krijg dat hij... Uh, als een van de weinigen ook zelfstandig Kamervraag mag indienen... zonder dat uh, direct de stempel van Geert Wilders erop En dat is bijzonder. Ja, ja, dat is bijzonder. Maar wat het ook is, volgens mij leidt Van Klaver echt een beetje... aan een moslim-obsessie. Uh, wat Marianne team is voor de bultruggen... dat is uh, Joram van Klaver voor uh, de bange burger. Um, en wat wonderlijk is, is, hij zoekt dus echt de meest obscure bronnen op. Hij komt echt op websites waarvan je denkt van... Nou, wat, zou, wat heb je er te zoeken? Uh, in deze uh, lijst staat één vraag gebaseerd op een artikel in de Jerusalem Post bijvoorbeeld. Ik lees hem niet. Je dagelijks. moet hem maar weten te vinden. Exact. Hij nou heeft de PVV deze week zeven kamervragen gesteld. Hebben we geïnformeerd. En één daarvan gaat over de bouw van een windmolenpark voor de kust. En die vraag werd gesteld door Magiel de Graaf en Renette Klever. Dat was een gecombineerde vraag. Wat mm -hmm. willen ze weten? Ja, nou er was afgelopen week uh, was er publiciteit over de gemeente Katwijk, Noordwijk, Wassenaar. En dan vergeet ik er nog eentje. Medenblik uh, misschien? Oh nee, dat was, uh, dat was een medenblik Zandvoort, ja. ja. ja. Het, is, het zit allemaal, allemaal aan diezelfde kust. Niet geheel toevallig. En uh, wat de wethouder. Daar hadden gedaan, was uh, die hadden een onderzoekje betaald en daaruit bleek dat uh, het uh, bouwen van uh, die extra windmolens dat het 6000 banen zou kosten. Van Want er centen. komt een windmolenpark inderdaad voor die kust. He? Ja, en uh, dat is onderdeel van het energieakkoord. Uh, dat is dus een van de akkoorden waar dit kabinet uh, op stoelt. Dat is ook een akkoord wat met de, uh, met de ser gesloten is. Mm -hmm. uh, dus dat staat hartstikke vast. Uh, en de PV pikt het op. 6000 banen kost het volgens die wethouders. Hoe komen ze daarbij, Siebert? Nou ja, ik dacht, ik ga dat onderzoekje eens lezen. Ik ben wel benieuwd hoe nou een windmolen op uh, 12 kilometer afstand leidt tot een baan minder. En wat ze zeggen is eigenlijk dat Duitsers komen niet meer op vakantie Wij gaan niet meer naar het strand. En we gaan ook naar het Maar dan lig je op het strand en dan zit je er tegen zo'n ding uit ja, te koppelen. Dus dat leidt tot verlies aan banen. Maar nou is de grap, het leidt er komen duizend windmolens. Leidt of tot 950 banen minder, fulltime banen. Maar omdat er natuurlijk allemaal parttime banen zijn bij de snackkarren en uh, ja, bij de strandstoelenvuur. Uh, zijn dat 6000 mensen? Dus dan wordt opeens de kop 6000 banen minder, terwijl het gaat om 950 banen. En dan is de grap, dat is dus nog minder dan een baan per windmolen. Maar elke bouw van één windmolen levert 150 banen op. Dus als je dan die verhoudingen ziet, dan denk je, nou, dit staat helemaal nergens op eigenlijk, uh, dit onderzoekje. En wat zit er dan achter die vraag? Nou, ja, dit zit Al langer is er een lobby gaande tegen deze windmolenparken. Het gaat vooral op welke afstand ze van de kust komen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat de ANWB hier heel actief bezig... met een lobby tegen deze windmolenparken de voor de ANWB? Westkust. Ja, de, de ANWB? Ja, de ANWB is van oudsher natuurlijk een soort van toerismebond... met kamperen, et cetera. Van oudsher aan uh, Ja, en, en, en zij zijn uh, druk bezig met de lobby daartegen. En dat is wel interessant, want het doet ons een beetje denken... aan een oude lobby van de ANWB, tegen ook al zo'n voldongen feit. De kilometerheffing. Dat hebben ze op een gegeven moment als symbool gemaakt van privacy... van iets dat verkeerd is... En zo probeert die AMB dat toch nog ook achteraf de, van de agenda af te, nu probeert te duwen. Ja. En dat proberen ze met de windmolens dit ook tot symbool te maken. Van... Nou ja, kijk, die VVD-wethouders, want, want daar gaat het om. Het zijn vier VVD-gemeenten. Die VVD-wethouders hadden natuurlijk gehoopt dat ze bij hun eigen partij terecht konden. Kan niet, want er ligt een energieakkoord achter. Dus hun enige politieke hoop is om helemaal op rechts buiten de PVV in het spel te brengen. En wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is: ze hebben het vinklijstje zijn ze afgegaan. Okay, dus we kunnen niet aantonen dat die windmolens. Dat dat dat het uh, geen effect heeft op het klimaat. Oké, okay, we kunnen niet aankomen met het, uh, not in our backyard... want dat, het levert niet genoeg sympathie op. Wat, wat doen wij? We gaan het herframen. Uh, we gaan het, uh, dus, het onder, of dus, dus het probleem van de andere kant benaderen. Wij zeggen, het kost ons banen. En dat is ongeveer het ergste wat in de crisis kan gebeuren... Eerst aan het werk, dan op milieu. En dan vinden vervolgens een onderzoeksbureau daarbij... dat wel een onderzoekje wil doen Precies, waar dat ja. uit. Precies, dus het is eigenlijk een lobby door negatieve associatie. En dat zie je ook bijvoorbeeld afgelopen weekend... als je de krant hebt gelezen, voor pagina Volkskrant. Dan was er een verhaal dat bankiers hebben geïnvesteerd... in de windmolens en daar hebben gehaald. En dan zie je, dan heeft iemand het verhaal ingestoken... oké, okay, bankiers zijn al negatief qua imago dan koppelen we dat aan een windmolen en is dus een windmolen ook negatief. En dat zie je constant gebeuren in dit debat. Maar was wel, wel een raar verhaal. Het ging over een windmolen in medeblik natuurlijk. En die was gigahoog. En dat, die ene windmolengolt is een heel windmolenpark. Dat was ook wel bijzonder. Nou ja, je hebt het goed gelezen ja. en gaat goed mee met de lobby. Ja. Hoor ik. Ja. <lacht> altijd, want... <lacht> ik, ben, ik ben misleid. Ja, dat was een buitengewoon suggestief artikel, ja. ja het, was, het was tamelijk suggestief, maar er kan wel een, ja. een kern van in zitten. Ja, maar waar komt, komt dat verhaal vandaan? Dat uh, was interessant. En dat zie je nu de hele tijd de afgelopen week in kranten als de Volkskrant. Zie je allerlei anti-windmolenparkverhalen uh, komen. Is de, en dat is de, zie je ook in onze kamer. Is de Volkskrant, uh, Volkskrant anti-windmolen? Zeker, ja. Nou. Er zijn de afgelopen week bijvoorbeeld Martin Sommer, commentator van de krant, mag uh, behoorlijk feitenvrij uh, anti-windmolen... Ja, uh, gaan. Maar, maar het is misschien een ander debat. Nee, maar, maar wat leuk is, is het debat is ineens weer heropend. En ja, dat, dat, dat is, is, komt buitengewoon slecht uit. Want uh, de lag een deal, zat een strik omheen. We waren allemaal klaar. Uh, en wat gebeurt er dan dus? Dan ga je gewoon weer twijfel zaaien. En dat lukt dus effectief wel. bijlage in het NRC afgelopen weekend. Het was heel grappig, je kon ze echt naast elkaar houden. Um, Drie artikelen met allerlei kanten van uh, Maar wat windmolen. is nou specifiek het belang van de PVV hierin? Het belang van de PVV is heel simpel eigenlijk. Uh, zij zijn de ongelovigen in de klimaathooks. En uh, die windmolen is voor hen een soort, soort afgodsbeeld. Dat, het is waanzin uh, zoiets. Maar ja, Het is in ja. feite eigenlijk donkeyshot die tegen de windmolen strijdt. Het is, ze weten dat het al een gedane zaak is, maar toch kun je de potentie vinden. Overigens, als, je, als ik op een strand lig en die dingen staan... 12 kilometer verderop, toch, in zee? Ja. Ja, wat zie ik ik Nou, Als je dus 34 kilometer, dan zie je niks. Bij 22 zie je nauwelijks wat. En bij 12 zie je ze lichtjes. Als je bijvoorbeeld nu bij Egmond gaat zonnen... deze zomer, dan kun je ze heel lichtjes zien aan de horizon. Als ja, ze en, en, zomer, die, en die Duitsers, die moeten dat niet. Dat weten en, wij. Ja, ja, je zou zeggen, ze graven kuilen en dan zien ze het niet. Maar ik, maar, ik heb een interview, dat met, is niet de, het geval. interview met meneer Udo gehoord op de radio... en die gaf inderdaad aan dat, dat het ongeveer dit was... Dat is niet op de radio. Een centimeter of drie. Ja, vier. echt een, een Maar goed, die vragen aan de PVV zijn gesteld aan minister Kamp van Economische Zaken... en aan minister schulz verhagen van Infrastructuur en Milieu. Wat verwachten de heren van het antwoord? Uh, niets. Uh, ze hebben die vraag gesteld. Kijk, er ligt gewoon al een deal. Uh, wat er van te verwachten is, is de verwarring is gezaaid. En uh, dat is al meer dan uh, dat er zeker was dat die, uh, die molens kwamen. Heren, dank. Tot volgende week. De Nieuws BV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Hier nog steeds constant hijsen. IVD-deskundige en schiep net wat duidelijkheid over de inlichtingendiensten. Wie wat doet en wat er niet klopte aan wat Plasterk daarover zei. En zometeen heel veel schaatsen. De vrouwen staan vanaf kwart voor twee klaar voor de 500 meter. En mogelijk nog aandacht voor de kwalificaties halfpipe bij de mannen. Dit is Radio 1. Nu het nos met Raymond Serré. Sint-Antonië ziekenhuis in Utrecht en gein krijgt een boete van 2,5 miljoen euro wegens onjuist declareren. Het ziekenhuis werkte volledig mee aan het onderzoek en liet zelf ook onderzoek doen. In totaal bleek 24,6 miljoen euro niet juist te zijn gedeclareerd. Het ziekenhuis betaalt dat bedrag terug aan de zorgverzekeraars. Er was volgens de NZA geen sprake van opzet, maar er zijn wel fouten gemaakt. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om die fout in de toekomst te voorkomen.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 Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn, staat tussen Batman en Deventer Oost 2 kilometer. Is een automobilist onwel geworden en er is één reis ook dicht. Dan de A13 richting Rotterdam, staat 2 kilometer voor knooppunt Klein Ponderplein. Wat komt er een ongeluk op de A20 bij Rotterdam Centrum, op de rijbaan richting Gouda? Er staat 3 kilometer file en daar is de rechte reis ook dicht. NOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Jawel, Gio, we gaan het er toch over hebben. Over de snowboarders. Het zal wel moeten. Ja, want het ging allemaal weer helemaal niet goed uh, vanochtend. Uh, we hebben het gehoord. Dimitri de Jong en Dolf van der Wal plaatsen zich niet voor de halve finales in de halfpipe. En bij die van der Wal ging het eigenlijk al mis in zijn eerste run. Ja, dat ging slecht. Hij uh, ging goed tot aan mijn derde sprong. Toen uh, ben ik gevallen. En uh, ja, dat was gewoon jammer. En ja, niet zo zachtjes ook, hè? Nee, ik viel aardig hard, ja. Ik schrok er zelf echt een beetje van. En uh, ja... Uh, daardoor kon ik gewoon mijn tweede run ging gewoon niet zo lekker. Omdat ik, gewoon, ik had gewoon een mankement en dat was gewoon mijn rug. En daar komt alle, alle, alle rotatie en al mijn trucken komen daar vandaan. Dus dat is gewoon uh, jammer. Nou, dan gaan we het maar snel weer over schaatsen hebben. Uh, laten we zeggen succes bij uitstek. Uh, Sebastiaan Timmerman is in de Atla Arena. Inmiddels alweer een beetje bij adem na die prestaties van gisteren. Sebastiaan. Ja, maar ja, jawel hoor. We hebben goed adem gehaald. We hebben veel thee gedronken, dus uh, helemaal goed weer. Ja, dat is maar goed ook. Maar ja, aan de andere kant... het kan ook niet iedere dag feest zijn, hè? Want vandaag krijgen we toch een heel andere middag... dan dat we gisteren kregen. Nou, we zetten in op Margot Boer 1, Laurine van Riesse 2... en uh, Lotte van Beek 3 ja. dan maar, hè? Of, of Marit Leenstra. Nee, nee, dat zou wel heel bizar zijn. Nee, het zou, een, een medaille zou wel mooi zijn voor Margot Boer... die toch een beetje dat etiket heeft van de eeuwige vierde. Dit seizoen ook weer, bij het WK Sprint, uh, werd ze ook vier. Vier jaar geleden op de Olympische Spelen. Twee keer vierde. Steeds net geen medaille. Een medaille op de 500 meter. Vandaag zou al heel mooi zijn voor Margot Boer. De topfavoriete komt uit Korea. Sangwa Lee is al bijna een jaar lang ongeslagen op de 500 meter. Is de houdster van het wereldrecord. Uh, ja, zij is echt de absolute topfavoriete. Vier jaar geleden ook winnares van het goud. En kan wat dat betreft op gelijke hoogte komen met Catriana LeMay... die ook ooit twee keer op rij goud won. Bonnie Blair deed het zelfs ooit drie keer op rij. Sangwa dus de topfavoriete. Daarachter een groepje dames met onder andere Beijing Wang... Jenny Wolf, Heather Richardson en zeker ook Margot Boer... die gaan strijden om de andere medailles. En daar hoort trouwens ook nog een Russin toe, Olga Vatkulina. Bij Laurine Farisse is het een beetje de vraag, houdt ze de zenuwen onder controle? Want Van Riesse kan goed sprinten, goede 500 meters rijden, maar staat ook wel eens zo onder invloed van haar zenuwen, dat dat uh, haar prestaties duidelijk beïnvloedt. En voor Lotte van Beek en Marit Leenstra geldt dat dit het begin is van het toernooi. Cadeautje is het eigenlijk deze 500 meter voor, uh, voor hen. Zij richten zich vooral op de 1000 meter van overmorgen en op de 1500 meter van komende zondag. Sebastian Timmerman aan het ijs in de Adler Arena in Sochi. Uh, straks is die 500 meter... De natuurlijk live te volgen op deze zender. Eerst de ritten van Marleen, eh, Marit Leenstra en Lotte van Beek in dit programma. En na twee uur gewoon bij Radio Olympia. Dan komen ze weer de concurrentie. Nee, sorry. <laughs> Erben Benemars Mars in Sochi. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. We hoorden net Sebastian Timmerman. Die heb ik vanochtend horen zeggen... je weet het maar nooit, als er een Nederlands podium komt bij de dames... dan geef ik een rondje voor het hele, hele Holland House. Wat denk jij? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat niet gebeuren. Nou, dat gaat niet, gaat niet gebeuren. niet het afgelopen twee, drie dagen... is dan zo'n enorm Nederlands feest geworden. Ik kan het me niet voorstellen dat dat het nog een keertje herhaald wordt. En dan natuurlijk ook Samali. Die is gewoon echt zoveel beter dan de rest. Hè. Zij is echt torenhoog favoriet. En misschien Margot Boer, maar... Ja, ik moet het nog zien hoor. Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor haar om op, op, op een podium te komen. Gaf jij niet gisteren in Studio Sport Winter... had jij een top drie, zat geen enkele Nederlandse dame in? Je? Je geen, in jouw top drie had jij geen enkele Nederlandse dame, geloof ik hè? Gisteren? Nee, nee. nee Ik heb uh, Lee en Beijing Wang. Die, die, die worden getraind door, door Jan Bos. Dus ze hebben nog een klein beetje Nederlandse uh, suc succes. En op de derde, derde plaats had ik Olga Vat Want die Russen die willen ook gewoon graag medailles bij medaille halen. En zij is gewoon heel erg goed. Er, ben eerder vandaag was je in de bergen, je was bij het snowboarden. Ja, dat waren allemaal geen geweldige prestaties van de Nederlandse mannen. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik, heb, ik ben nu voor de tweede keer ben ik in de berg geweest. En de eerste keer heb ik Sirio twee keer naar beneden zien komen. En die viel twee keer. En vandaag in de eerste run... ...vindt de droppelen en Dingy ding die, die viel allebei. En misschien moet je er keer, niet meer naartoe, dan, dan ze? Wat zeg je? Ik zei, misschien moet je er niet meer naartoe. Nee, daar moet ik niet meer naartoe. Nee, eigenlijk niet, nee. Maar, maar de tweede run was wel beter. Maar er zit gewoon heel veel spanning in. Dat is eigenlijk een sport... ...waar je gewoon loon moet hebben. En ik, en ik mis dat een klein beetje in de bergen. Die, die enorme flow die ze hier hebben in het, uh, uh, bij, bij het schaatsen... ...waar, waar, waar de ene de medaille naar de andere medaille binnenstroomt... ...en dan die, die positieve sfeer die daarbij komt, die is daar niet in de bergen. Want daar is het echt, echt gewoon vechten en moeilijk. Het, is, uh, het gaat niet makkelijk. Er zijn, er zijn uh, blessures, er zijn uh, valpartijen. Dus ja, kom daar maar eens uit. En zijn er mooie bergen om te zien, uh, Erben? Uh, kijk je wat, kun je wat lekker om je heen kijken en zie je dan prachtige natuur en denk je, ja, hier wil ik wel wonen? Ja, nou, dat dus, nou, is echt waar. Ik ben er uh, meerdere malen in Rusland geweest, maar dit is wel een goede plek, hoor. Dit is ook echt een prachtig ski sk sk skierbied. Er ligt hier een prachtig dorp. Uh, maar het ziet er allemaal, uh, alles is gewoon nieuw. Alles is splinternieuw. Het ziet er echt uh, op en top uit. Ik ben, ik ben binnen die... Binnen die ring hè, waar, waar alles nieuw is. Ik weet niet hoe het daar buiten is. Dat, dat zie ik ook, ook, ook helemaal niet. Maar ik ben nog nooit op een Olympische Spelen geweest... waarbij alles zo goed georganiseerd is als dat het hier is. Alleen vallen ze van de berg af. Dat is jammer. Erwin, veel plezier nog daar. Dank je wel. Rolf cool van de redactie met een update van de nieuwswv.nl Speciaal voor jou, Willemijn, heb ik allereerst een stukje van het fragment waar wij het vorige uur over hadden, waar jij mee kwam van Lucky TV. Ja. Uh, dit is wat jij bedoelde: Willy, Maxima en de kinderen wachten op een skipiste op de Russische president. Willy? Ja. Hoe lang moeten wij nog wachten? Volgens mij zie ik hem daar al aankomen. Is dat hem? Ja, dat is hem. Dat is Poetin. Kom jongens, even die kant op allemaal. Kom maar, gaan... Wat is het? Kom nou, Max, neem die wat? kinderen nou even mij hier. Ja, Alex, jij heeft dorst en weer Ja, maar hij staat toch te wachten op ons. Ja. Voor wie geen twee weken zonder kon, alle Lucky TV's staan op luckymedia.nl. Dan nieuws dat gisteren even groot nieuws was. Toen dacht iedereen echt, wat the fuck? En vandaag is het een beetje, meh, het gaat om dit bericht. D'ailleurs, ça va sortir demain dans une édition du Washington Post. On peut pas dire que ce soit vraiment de la presse de caniveau. Sur une liaison supposée entre le président Barack Obama avec Beyoncé. Une liaison supposée. een veronderstelde affaire tussen Barack Obama en zangeres Beyoncé. Je hoorde net de stem van... Carle Rostin, een Franse paparazzo... die aankondigde dat de Washington Post vandaag met dat nieuws zou komen. Die man schijnt voor een paparazzo best nog betrouwbaar te zijn. Dus het gonstde echt even. Maar de Washington Post ontkent het nu allemaal. Er was toch wel wat geweest hoor, jongens. Beyoncé en Obama. Nou. Dat is eigenlijk nog groter dan Kennedy en Marilyn Monroe. Maar goed, waar rook is, is vaak ook vuur. Dus heel misschien, 4 augustus... als Barack Obama jarig is... heel misschien is ze dan wel uitgenodigd op het Witte Huis. Happy birthday... To you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Mr. President. Happy. Nou, waar ook is is vuur, Rolof. Er waren toch ook wel er was geschreven over dat Michelle en Barack Obama uit elkaar zouden slapen. Dat in ieder geval, uh, dat... ja, niet meer samen slapen. Ja. Combineer achter. Ja, en Hollande, die is op bezoek in de Verenigde Staten... en ik hoorde vanochtend een prachtig verhaal... dat al de uitnodigingen voor een prachtig diner dat wordt gegeven... ter ah. gelegenheid van het staatsbezoek... dat die herdrukt zijn vanwege zijn ex, uh, Tril Valère. Die mevrouw die zei, daar wil ik niet meer op voorkomen. En daar nou maakten ze zich zorgen over het feit dat Hollande het moest doen... tijdens het diner dansant, zonder een danspartner. Tjie, ik hoorde dan weer dat Hollande het met Dolly Parton doet. Maar dat is een heel ander verhaal. <lacht> nou goed. En hé hey jongens, er is weer Gordon nieuws. We schakelen even met Frederik en Mariette van privé tv van De Telegraaf mijn favoriete online programma. Die hadden de scoop. Dames, laat maar aan. Gordon is vast euh, boos. Hij is heel boos, he? Ja, hij is heel boos. En het is ook wel begrijpelijk. Ik neem het niet vaak voor me op. Maar nu uh, kan ik het begrijpen. Uh, Jan Dijkgraaf heeft een column geschreven in Spits. En die soort vandaag, uh, is vandaag gepubliceerd. En daarin gaat hij helemaal los over Gordon. Spitscolumnist Jan Dijkgraaf schreef inderdaad een column... waarin hij gehakt maakt van Gordon. Hij noemt hem, ik citeer... een ongelofelijke zak stront. En het wandelend bewijs... dat nageboorte wel degelijk kan uitgroeien tot een pratend iets... als je het de tit maar geeft. En waarom zul je je afvragen? Nou, Gordon Finn Dijkgraaf had niet meteen rond moeten toeteren... dat premier Rutte hem heeft gebeld... nadat hij met Poetin had gesproken over homorechten in Rusland. En de columnist vindt ook dat Gordon wel erg veel eer bij zichzelf neerlicht. Toch, meisjes? Hoezo uh, ligt het aan jou dat uh, Rutte met Poetin uh, de uh, homo-kwestie uh, te sprake heeft gebracht? Dat ligt heus niet allemaal aan Gordon. Nou, in ieder geval, het, de, de bulk van het haat. De haat, Mariette. Het bulk van de haat. Nou, als je zulke dingen schrijft, krijg je Gordon wel op de kast natuurlijk. Maar het verhaal gaat nog verder. Dan blijkt dat Gordon achterom, dus via een DM, een-op-een een heeft gereageerd, ja. Voorkomen ze op de koffie en... Uh, maar dan gaat hij dat berichtje, gaat Jan Dijkgraaf, dat publiek gooien. En dat, is, dat vind ik echt not done. Dat vind ja. ik niet kunnen. Gordon heeft achterom gereageerd. <lacht> en Jan Dijkgraaf heeft dat berichtje op Twitter openbaar gemaakt. Volgens de fatsoensnormen van de Telegraaf is dat natuurlijk ja, verschrikkelijk. <lacht> heeft Gordon zelf het woord fatsoen ook nog gebruikt, gebruikt Frederica Mariette? Nee, Gordon zegt hoezo fatsoen, man? Uh, weet je, uh, durf je wel achter je broodje? Het ja, is... gaat lekker. Uh... Dankjewel. Ja. En je blijft voor ons volgen. Zeker. Ja, Wij hangen dan weer aan jullie lippen. En de Nederlandse schaatsers. Ze slepen medaille na medaille binnen. Het kan niet op. Maar ik denk vandaag toch ook even aan Sven Kramer. Vandaag over een week precies moet hij die 10 kilometer. En zou hij toch nerveus zijn. Want vier jaar geleden ging het verschrikkelijk mis bij de wissel. Erik van Muiswinkel was er toen bij. Toen koos Gerard Kemkes vlak na de race op Kramer afkwam. Hé hey Sven, even wat anders. Misschien, misschien een gekke vraag, maar wat ik me nou eigenlijk al jaren afvraag. Hoor jij nou eigenlijk alles wat ik langs die baan sta te <lacht> Wel, wel. Oh ja, nee, nee. Het nee. zou toch kunnen dat je heel hard langs gaat en dat er allemaal lawaai in het stadion is en dat je niks hoort? Dat zou kunnen dat je niks hoort. Maar je hoort nou, nou is me goed ook, want ik ben de slotverrekening de coach natuurlijk. Jij, man, wat ging het ontzettend goed. Top. Hé, hey, nog even van de hak op de tak, je kent me. Uh, even over mijn salaris, Sven. Ik vind het zelf aan de hoge kant. <lacht> Ik zou het helemaal niet raar vinden als jij binnenkort zegt... joh, doe de helft eraf. En trouwens, ik ben zelf helemaal niet zo'n type... wat per se voor zijn vijftigste buiten wil zijn. <laughs> binnen, binnen! Binnen! Binnen! Sorry! Op Twitter vind je ons als F de Nieuws BV. Volg ons en dan ben jij misschien wel een van die vijf woordenboeken... Onverstaanbaar Nederlands door Martin Siemek. Rolof, dankjewel. Ze Sebastian Timmerman over de eerste omloop... 500 meter vrouwen op de schaats in Sochi. We zijn begonnen met die Olympische 500 meter. Titelverdedigster is Sangwa Li. Rijdt straks in de laatste rit van de eerste serie tegen de Amerikaanse Brittany Bow. Jenny Wolf is er ook weer bij. Vier jaar geleden het zilver bij Jing Wang. Vier jaar geleden het brons is er ook weer bij. En vier jaar geleden de nummer vier. Margot Boer is er ook weer bij. Kortom, iedereen krijgt kans, nieuwe kansen vandaag. Denise Rood uit Duitsland maakt haar debuut op de Olympische Spelen. En doet dat in een 39-08. Dat is op een baan als uh, dit. Een baan op zeeniveau voor de Duitse Denise Rood. Helemaal niet zo'n hele uh, gekke tijd. Maar wereldschokkend is het dan ook weer niet. Zij heeft in ieder geval wel haar uh, debuut erop zitten. Dat gaat uh, nu zo dadelijk ook gebeuren over iets minder dan een minuut. Worden zij al naar de start geroepen? Want wij zien op het middentrein altijd een mooie klok staan. Een stopwatch, een hele grote stopwatch. Die aftelt tot het moment dat de starter de rijsters oproept naar de start. Over een minuut ongeveer gaat Marit Leenstra ook haar debuut maken op de Olympische Spelen. Doet al heel wat jaren mee in de schaatswereld. Maar vier jaar geleden in Vancouver was zij er niet bij. Ik zei het al eerder: het is eigenlijk een cadeautje voor haar. Deze 500 meter kwalificeerde zich op het Olympisch kwalificatietoernooi... voor de 1000 en de 1500 meter. En omdat er nog plekken over waren op de 500 meter kreeg zij die cadeau... maar ze zal dit echt niet zo, uh, zomaar een beetje uh, uh, slecht benaderen. Dit is wel echt een serieuze wedstrijd voor Marit Leenstra... maar een kandidaat voor de medailles is zij normaal gesproken niet. Vandaar ook dat zij al in de tweede rit in actie moet komen... tegen de Koreaanse sun Yu Park. Dat is een 23 jaar jonge dame die uh, echt wel... 500 Meter specialist is, in tegenstelling tot Marit Leenstra. Maar normaal gesproken komt die park in de wereldbekerwedstrijden ...bijvoorbeeld ook nooit in de A-divisie uit. Hij rijdt altijd in de B-divisie een beetje anoniem aan wedstrijden. Marit Leenstra staat inmiddels bij de startlijn, net als die Sung Jung Park. Leenstra reed een goede 500 meter, namelijk een 500 meter in 38 seconden... ...binnen de 39 seconden tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. 38, 69. En als ze bij die tijd in de buurt kan komen... In deze omloop waarin ze in de binnenbaan start in de eerste omloop dus de tweede buitenbocht heeft. Dan heeft ze dat denk ik goed gedaan. Het ready heeft geklonken bij de starter. Beide dames staan niet helemaal stil. Dag wat lichte bewegingen te zien. Maar goed, de starter die schiet maar één keer. En dus zijn ze vertrokken voor deze eerste serie 500 meter. En Marit Leenstra opent beter dan Park. En doet dat in 1087. Dat is wel langzamer dan de Duitse Denise Rood deed in de rit hier voorafgaand. Dat is ook geen schande, want Marit Leenstra, 1000. 1500 meter specialisten moet het hebben in deze wedstrijd van haar volle ronde. Leek toch een beetje moeite te hebben bij het uitversnellen. De eerste bocht, euh, na de eerste bocht de kruisen op. je ziet dat het, het park bijna in de buurt zit. Bij het opkomen van het laatste rechte eind. En dan moet ik nog maar zien of hier een 38-er aankomt. Wel een goede acceleratie in de laatste meters van Marit Leenstra. Maar de 38-er zit er net niet in. 39-03 voor Marit Leenstra. Wel sneller dan Denise Rood uit de eerste rit. Het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein krijgt een boete van 2,5 miljoen euro wegens niet correct declareren. Dat is de hoogste boete die de Nederlandse Zorgautoriteit ooit heeft uitgedeeld aan een ziekenhuis. En Hanneke Miedema is van de NZA, die Nederlandse Zorgautoriteit. Waar ging het mis? Om welke declaraties gaat het? Ja, het ging om een aantal declaraties, maar één daarvan was bijvoorbeeld als jij in het ziekenhuis was en uh, je was daar langer dan twee uur, mm -hmm. dan werd er automatisch een, uh, een, uh, een bedrag voor gerekend, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zou moeten. En een ander voorbeeld is mensen die met een inspiratie laten zetten in het ziekenhuis. Daar zit in het bedrag, zit het inspiratie zelf, zit er al bij gerekend. Ja. Maar het ziekenhuis liet mensen uh, naar de apotheek gaan en dat dan nog een keer kopen. Uh, nou ja, en dat, uh, dat is niet correct. Ja. En dat eerste waar je mee begon, dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik in het ziekenhuis lig... en dan lig ik er maar drie of vier uur, maar dan declareerden ze een hele dag... Ja, bijvoorbeeld, uh, je, je bent, ja, je bent daar twee uur en dan krijg je gewoon een dag, uh, een dag, dagverpleging in rekening gebracht. En dat is veel, dat, dat mag niet. Ja. Goed, allerlei verschillende redenen dus. Maar hoe bent u tot dat bedrag van die 2,5 miljoen euro gekomen? Nou, wat, uh, wat we, wij hebben een, een, een manier om dat te berekenen. In dit geval uh, zijn we ook tot die 2,5 miljoen gekomen... omdat het ziekenhuis... Uh, we hebben rekening mee gehouden dat het ziekenhuis... heel goed met ons heeft meegewerkt. Direct toen wij daar zijn binnengegaan om het onderzoek te starten... Mm -hmm. hebben zij ook zelf een onderzoek gedaan... Uh, zij hebben ook gezien van nou, we, hebben, we hebben nog veel meer verbeterpunten dan de punten waar jullie, uh, waar wij uiteindelijk mee kwamen. Ja. En daar hebben we ze eigenlijk ook, uh, nou ja, daar zijn we ook blij mee dat ze dat hebben gedaan. En vandaar deze boete van 1,5 miljoen euro. Want anders was het dus nog veel hoger uitgevallen. Ja, dan had het veel hoger uitgevallen. En ja. dit wel, en dit is al de hoogste boete ooit. Klopt, dus, um, uh, maar wij zijn het ziekenhuis heel erkentelijk dat zij dus, dus hebben meegewerkt. Uh, maar het is alsnog een uh, uh, nou ja, 2,5 miljoen euro. En een dikke vette waarschuwing hebben ze gekregen? Ja, ze, ze gaan nu gewoon alles uh, aanpakken. Ze betalen ook het bedrag terug aan uh, de verzekeraars. Uh, dus uh, ze laten echt zien dat ze, dat ze ermee aan de slag gaan. Hanneke Minema van de NZA, dankjewel. Vader Pointer. Vader Pointer is dominee. En uh, ja, de dochters die moesten elke dag. Gospel zingen. En populaire muziek was streng verboden in huizen Pointer. Maar uiteindelijk is het toch nog goed gekomen met de Pointer Sisters. Dit is een nummer uit 1981. Should I do it? Ik ga het maar doen. Geweldig. 1981, de Pointer Sisters met Should I Do It. Constant Heijzen hier nog steeds. Van het Centrum voor Terrorisme en Contra-Terrorisme Studies. Je hebt ons bijgepraat over het debat met minister Plasterk. En over alle um, diensten. Um, het is vandaag, daar moeten we het ook even over hebben. De Day We Fight Back dag. Een protestdag tegen spionage. Um, maar dan voor burgers. Kan ik mij dan ergens melden en te protesteren? Nee, zo, zo zit het niet. Ja, ik, ik, ik ken het initiatief ook niet goed. Maar ik geloof dat je naar een website kunt gaan... om uh, te kijken waar je, waar je kunt deelnemen. Ja, want een aantal, een aantal burgerrechtenorganisaties staan stil bij onze privacy. Die moet beter beschermd worden. Dan hebben we het echt over uh, de privacy van de burger dus. Moeten wij ons als gewone burger ook enorme zorgen maken? Ja, hè? dat vind jij van wel. Over onze privacy? Nou, het, het ligt eraan wat ze met die gegevens allemaal doen. Uh, ik denk wel dat een, een, een steeds groter deel van onze communicatie... stellen we zelf al openbaar. Uh, en overheden maken daar ook gebruik van. Dus ik denk dat je wel bewust moet zijn dat heel veel van de gegevens... Uh, van jouw communicatie met anderen ook de overheidsdiensten gebruikt worden. Ja, maar dat weet iedereen nu wel. Dus ja, het bewustzijn is er wel. Maar we doen, er, we doen of later er niks om. Nee, in, in, in Nederland maken we ons daar kennelijk niet zo zorgen om... Uh, dat we hier enorme burgerinitiatieven ja. voor, uh, voor nemen. Ik zou ook zeggen, hè, dat is één ding, ik denk dat dat goed. Een soort be bewustmaking misschien. Uh, maar misschien kan het zich ook vertalen in, in meer toezicht. Dus ga maar bij je Kamerleden klagen dat je vindt dat het te ver gaat. Ga maar initiatieven richting de politiek nemen. Ik denk dat dat uh, meer effect kan hebben. En er is nog wat anders dat ze alles van ons weten... dan dat je ook nog een keer wordt bespioneerd. Worden sommigen van ons ergens nog bespioneerd? Nou, ik denk dat het goed is... Uh, het is heel duur om iemand te bespioneren. Als je al die mensen en middelen moet inzetten... heel gericht op uh, meneer Meurders, uh, dan kost dat nogal wat. Dus daar, daar zijn die diensten heel selectief in. Ja, maar ze verzamelen dan metadata, gegevens, telefoongesprekken... en dan uh, op een bepaald moment zien ze... Hey, ik bel met Veenhoven, er moet toch iets aan de hand zijn? Ja, en als dat uh, in het kader van een onderzoek... Uh, allerlei andere relevante belletjes toedrinkelen, dan zullen ze waarschijnlijk besluiten van... nou, dan, dan moeten we ook uh, naar haar kijken. Ja. Inlichtingendiensten, we hebben er veel van in Nederland. Uh, ja, spionage en inlichtingendiensten zijn zo ouders de weg naar Rome natuurlijk... en staan altijd enigszins buiten de staat... Of is dat onzin wat ik nu zeg? Nee, dat klopt. Dat, dat moet ook wel. Pieter Koobelen is van de week ook nog op televisie gisteravond. Als de politiek alles wist wat die diensten deden... dan zou je iedere dag naar de Kamer moeten om je ter verantwoording te roepen. Dus je moet een kleine afstand tot de alledaagse politiek hebben. Anders kunnen die diensten hun werk niet doen. Maar hoe kan je dan controle uitoefenen op het doen en laten... van inlichtingendiensten. diensten op het moment dat zij die positie hebben? Omdat je toch over de relevante operaties moet je ministeriële toestemming maar hebben. Maar wie bepaalt moet je... wat relevant is en wat niet relevant is? Dat doet in principe de minister in overleg met zijn diensthoofd of directeur. Ja, als de minister van weet, als de directeur van weet tenminste. Maar sommige ministers weten kennelijk niet alles. Nee, ja, het, is, het is goed zaak dat de minister zich, zich actief informeert... en een goede band ontwikkelt met zijn uh, directeur MIVD of hoofd AIVD. Konstant Heijzer hij is van het Centrum voor Terrorisme en Contra-Terrorisme Studies. En hij heeft ons bijgepraat over de inlichtingendiensten MIVD en AIVD... en welke inlichtingendiensten er nog meer zijn in Nederland. En er zijn er een heleboel. En Sebastian Timmerman die is van het schaatsen. Lotte van Beek die gaat bijna van starten. Over een seconde of 50 zal haar naam door de Adler Arena klinken. Terwijl ze al klaar staat bij de startlijn. Maar ja, bij de Olympische Spelen gaat alles strak geregisseerd. Terwijl een Russin aan het uitrijden is en nog zwaait. Trots zwaait naar het publiek. Angelina Golikova heet zij. En zij heeft namelijk zojuist de snelste tijd gereden. 22 jaar jong is 38,82. Is de snelste tijd als we negen vrouwen hebben gehad. En dat niet alleen. Het is ook een tijd die zij nog nooit eerder heeft gereden. Kortom, een persoonlijk record voor die Golikova. En een beetje sfeer... in de Adler Arena. Sfeer die we tot nu toe nog een beetje misten... in een trouwens een matig gevulde Adler Arena. Dat valt me wel op. Terwijl de Russen... vandaag met bijvoorbeeld Vatkulina... toch echt een serieuze kans hebben... voor een medaille. Lotte van Beek. Nu is het haar beurt. In de zesde rit... gaat de 22-jarige dame uit Zwolle... het opnemen tegen de Chinese... Xuang Zhang. Lotte van Beek. Ploeggenoten van Marit Leenstra... die we dus eerder al in beeld hebben gezien. Leenstra staat... Derde de voorlopig met die 39-03. Dus kijken of Van Beek een 38-er kan rijden. Dat deed zij wel bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Een stoere hey. meid, meid. Het is een beetje een flap uit. Zo nu en dan grappige dame Lotte Van Beek. In tegenstelling tot de wat stillere Marit Leenstraat. Zijn echt twee te, te, tegen Polen. Maar wel dus ploeggenoot uit de ploeg van Jan van Veen en Renate Groeneboot. Van Beek in één keer goed weg tegen die Opent in team 82. Maar ook zij moet het hebben van haar volle ronde. Ook zij is een dame die we overmorgen zeker mee gaan zien doen om de medailles op de 1000 meter en zondag op de 1500 meter. Maar zit er een 38 in nu voor Lotte van Beek op deze 500 meter? Door de buitenbocht heen moet ze zang de Chinese voorzien te blijven. En ik denk dat ze daarin gaat slagen hoor, Lotte van Beek. Ik denk dat Lotte van Beek iedere rit gaat winnen. Gaat ze zeker doen. En komt er een 38 er aan van Lotte van Beek? Ja, die komt eraan hoor. En een goede 38 er 38-67. Dat is sneller dan dat ze in Heerenveen was bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Lotte van Beek staat op de eerste plaats na zes ritten. Zij kan echt tevreden zijn met deze 38.67. Sebastian Timmerman, dank. Zometeen veel meer Sochi bij Radio Olympia met Lara Rensen en Robert Meder. De nieuwsbv. Facebook en op Twitter. Kun je dus vinden op Facebook en op Twitter. En natuurlijk op onze eigen site Nieuwsbv.nl. Zometeen meteen een sterreclame. En daarna het uitgestelde nieuwsbulletin van twee uur met Raymond Serré. Ik kan de woorden nog niet vinden aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor.